om te onderzoeken hoe het met vrouwen daar gaat... nu de Taliban er al een tijdje aan de macht is. En een van de vrouwen die daarover vertelde... is nu door de Taliban opgepakt. De serie is nu in het belang van de veiligheid van die vrouwen offline gehaald. Het demissionaire kabinet sluit tegenmaatregelen tegen Amerika niet uit. Dat zegt buitenlandminister Van Will. President Trump wil meerdere Europese landen, waaronder ons land, extra importtarieven opleggen. Van Will noemde het bij WNL net onder meer chantage. Dat is niet hoe bondgenoten met elkaar om zouden moeten gaan. Nee, ik ben hier zeer on, uh, ongelukkig mee. Uh, en ik denk dat wat daar met Europese landen ook uh, het laatste nog niet over gezegd is. Ja, Trump wil Groenland hebben en hij wil nu heffingen opleggen aan acht Europese landen die Groenland blijven steunen. Dan naar Suriname. Er is een Nederlander opgepakt voor het dodelijke ongeluk gisteren in Paramaribo. De man van 36 reed met zijn auto op een stadsbus. Vier mensen kwamen om het leven. De man zegt dat zijn remmen het niet deden. Nou, een de nieuwe voetbaldag in de Eredivisie is begonnen. Er zijn vandaag vier wedstrijden. Op dit moment is de derby van het Noorden bezig. Heerenveen speelt tegen Groningen. Dat is voor beide clubs een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar, weet ook Groningen trainer Dick Lukien. Ja, gewoon een mooie wedstrijd. 1200 man in het uitvak. Uh, geweldige steun weer. Dus wij moeten er volledig klaar voor zijn. En er is nog meer voetbal vandaag. Vanavond is de finale van de Afrika Cup. Om 8 uur speelt Senegal tegen Marokko. Het weer nog van weer Plaza, veel plekken lekker veel zon. Alleen in het noorden grijzer kan het ook wat mistig zijn. Het is een graad of zeven. En morgen opnieuw zonne. Ja, terwijl Bram even wat weggooit in de prullenbak. Hè? Oh, weer je weer? Ja, ik was even een broodje aan het eten. Is hij klaar, die Danny? Uh, Danny is klaar, ja. Mooi. <laughs> um, flitsmeister dan. Viel op de A16 Breda, Antwerpen, bij Galder... door een defect voertuig. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. A28 Zwolle Amersfoort, bij Nijkerk. Rotshoi op de weg, 3 kilometer en een kwartier. En de A58 Bergen op Zoom naar Tilburg, bij Galder. 10 minuten over 3 kilometer. En een flitser op de A6 richting Muidenberg, bij 68.1. En Bram. Ja, heerlijke muziek voor je meegenomen. John Mayer komt eraan na Kelvin Harris. Hier is Blessings. Beestelijk. <hijen> John Mayer. Op je muziek. And waiting on the world to change. Het is uh, zeven minuutjes overheen. De gezellige zondagmiddag van Q. Het weekend wordt hier gevierd met daar Bram. En daar Tom. Kijk, jij lacht me altijd uit als ik weer eens een of andere gekke Pokémon kaart heb gekocht. Dat ik daar dan weer een klein discussietje over heb thuis. Ja. Mag ik, mag ik toch even het onderwerp aansnijden wat jij net tijdens de muziek hier in de studio vertelt? <laughs> ja, Hetgeen wat jij wilt kopen en wat Robin echt niet de woonkamer in wil hebben. Dat is goed. Ja hoor. Dat ja. is dit? Nou echt, als je... Let op, heel veel mensen gaan nu de broek afzakken. Nou, dat zal wel meevallen. Ik denk dat oh. heel veel mensen... het waanzinnig vet zouden vinden hoor. Ja, ik weet niet hoor. Uh, wat mij dus tof leek. Hè? Dan, dan uh, stel je voor... je zit in je woonkamer... <lacht> en uh, je kijkt naar... De, naar, je, naar je tv... Ja. en links van die tv... staat een enorme... samurai. <lacht> als in een samurai... Kostuum, helemaal opgetuigd. Een meter of twee hoog. Ja, een meter of twee hoog zoals je het in een museum ziet. Ja, ik zou dat zo vet vinden. Ik zou dat echt fantastisch vinden. Een samurai... Kostuum. En dan het liefst een originele, natuurlijk. Die maar dan helemaal zo voor mooi Wat materiaal kan is dat? Displayen. Ja, wat is het? Ja, ik, ik, ik weet niet. Ja, heel veel leren. Met leer. kettingen en met. met... Ja, het, het is natuurlijk echt een, uh, een krijgerskostuum, hè? Ja, maar goed. Dit heb jij letterlijk bij Robin voorgelegd. Jij zegt: Dit vind ik mooi voor in de woonkamer. Ja, toen heb ik ook uh, met AI een afbeelding laten maken. Hoe <laughs> dat dan zou staan in, onze, in ons huis. En ik, ik, ik zag dat ik dacht: Ja, dit moeten we toch willen? En ik wat zei Robin het zien. van die AI? En Robin ziet die afbeelding en die zegt. Dit gaan we niet doen. Nee, <laughs> dat snap ik wel. Uh, ze ja. vinden het ook een beetje eng. Zo'n soort ja. man ja. die dan naast ja. ze... Inderdaad, als je nou s'avonds laat... Hè, je, je bent al boven, je, je denkt... Oh, ik moet nog even wat uit de woonkamer hebben. Je hebt daar de verlichting al uit, je gaat daar naar binnen... en er staat zo'n grote samurai daar in de hoek. Je schrikt je toch wild. Ja, maar dat heeft een inbreker dus ook. Een inbreker ja. die komt binnen en die, die, die ziet daar ineens een samurai-krijger staan. Die schrikt zich helemaal wild. nou Alleen al daarom zou ik zeggen die moet daar in de hoek. Maar nee, ik, ik, ik heb het al opgegeven, want dit komt er niet in. Nee, dat snap ik. Misschien, uh, nee, ik ga hem ook niet in de kelder zetten of zo. Dat is ook zonde. Dus nee, ik, ik moet maar weer eens wat anders Terug zoeken. Terug naar de tekentafel, jongen. Terug naar de tekentafel, ja. maar wat was het ongelooflijk vet geweest. Volgende, uh, wat ik nu ga voorstellen, is denk ik een enorm dinosaurus-ei. Of zo'n kop. Zo'n kop. Nee hoor, Robin, ik sta achter je. Vliegende Dino. Als je dino. dit hoort, Robin, ik sta achter je. Aan het plafond een vliegende Dino. Like a thief in my head, you cram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 to you jouw verhaal dat je graag een samurai in de woonkamer wil. <lacht> zo'n kostuum. Ja, zo'n kostuum. Helemaal uh, mooi gedisplayed. Komt er niet in. Ik ga het ook niet langer proberen. En heel veel mensen in de Q-app... Die, uh, die geven ook mijn vrouw uh, Robin gelijk. Ja, natuurlijk. Uh, die snappen inderdaad... ja uh, dat moet je niet willen in de woonkamer. Maar ik zie wel ook bijvoorbeeld een tip van uh, Gemma. Gemma stuurt ook een foto in de Q-app. Bram, ik heb een alternatief voor je. Je eigen foto in samurai en dat dan als portret ophangen. <lacht> dus dan ja. zit het gewoon plat tegen de muur. Dan is het alweer minder erg dan echt zo'n fysiek kostuum. Dus dat ik dan Robin ga shoppen in ja. een samurai-kostuum. Ja, of jij. En dan dat daar ophang. Nou, ja. ik ga dat eens proberen. Uh, maar gelukkig, ik zag ook een, uh, een berichtje. Volgens mij was het van, uh, even kijken, van Deborah. Zeg ik nog goed? Ja, De van Deborah, Deborah inderdaad. Ja, ja, en, en die zit wel een beetje wat meer in mijn kamp, uh, gelukkig. Oh, hallo, Deborah. Hallo. Ja, herken je dit liedje al? Ja. ja, natuurlijk ken dit liedje. Want dit is natuurlijk uit... Harry Potter. Ja, Harry Potter. Jij bent helemaal wild van Harry Potter. En uh, jij stuurde als reactie op mijn verhaal een foto van... Ja, is dit de gang of is het de woonkamer? Nee, dat is de gang. De gang. En, en wat, wat treft de gemiddelde bezoeker van jouw huis aan zodra ze binnenlopen? Uh, een uh, etalagepop gekleed als Harry Potter. <laughs> dat is een fantastisch inclusief sjaal, stropdas. En een, een heeft hij vast. Ja, is dat, is dat de elderwand die hij vast heeft? Ja, dat zeker. Dat is de elderwand. Ja, ja, dat is de macht, maar machtigste. Hoe, hoe groot fan ben stok. jij dan wel niet, Deborah? Nou, ik ben een Potterhead dat wil zeggen een heel groot fan. Oh, Ik kijk. heb een hele kamer vol Harry Potter spullen. Oh. Ik heb een kat Dobby genoemd. Ik heb mijn hond... <laughs> Haagrit genoemd. <laughs> ja, wat super zeg. Ja, en uh, ja, ik, ik, vind, ik, ik word er helemaal enthousiast van. Het ziet er ook super leuk uit. Um, ga je ook die nieuwe serie trouwens kijken op HBO? Die ze aan het maken zijn. Ja, zeker. Of doet dat toch een beetje pijn? Dat het niet de originele kast en zo is... Ja, maar de originele kaas kan niet, want Mira zelf helft is al overleden. Ja, dat is ja. ook weer waar, ja, daar heb je gelijk in. Maar uh, daar ben je toch minstens net zo enthousiast over dus? Ja. Oké, okay, nou dat is, dat is een goed teken. Um, uh, Deborah, heb je momenteel een partner? Nee. Stel, er komt uh, iemand, uh, je hebt iemand op het oog... en die wil bij jou intrekken, maar die zegt... ja, maar hallo, ik schrik me iedere keer helemaal wild als ik bij jou die gang inloop. Tegen die, Harry Potter aanloop. Die pop moet weg. Ja, doei. <laughs> ja, dat is geen optie. Nee, dan is het hij eruit, nee. hè? Oké. Okay. Oh, Hagrid. Is dit Hagrid? Ja, dat is Hagrid. Okay. <laughs> ja, nee, dus dan, dan, dan spreek je een spreuk uit... en dan jaag je die, die persoon het huis weer uit. Nou, daar hoef ik heel geen spreuk voor te zeggen. Ik zeg gewoon, daar is de deur. Doei. <laughs> nou, wel duidelijk. Nou, Deborah, ik ga dan toch uh, vanavond tot nog een keer uh, proberen bij Robin... om toch zo'n samurai-pop in die hoek van die woonkamer uh, te krijgen. Als het nou niet lukt, dan heb ik jouw nummer onder de sneltoets... en dan mag jij eens even uit gaan leggen aan Robin... Uh, wat er nou zo leuk aan is en dat het gewoon moet gebeuren. Ja, prima. Nou, bij deze nou. is dat geregeld. Hé, hey, leuk je even te spreken en... Uh... Alle Homora, hè? Ja. Wat betekent dat? Dat is een spreuk. Oh. Dat is om een sleutel te openen. Oh, ja, precies, ja. oh, de sleutel naar je hart, ja. Ja, nou ja. fantastisch. Leuk je te spreken. Dankjewel, Deborah. Doei. We mijn op je muziek, Nou, uh, Swifty van me. Ja. ja, ik ben tegenwoordig een Swifty. Ja. Alles wat ze uitbrengt is, uh, is goud. Heb je een mooie prijs? Ik heb een mooie prijs onder een rood kleedje. Ik kan alvast een, uh, een hint geven. Uh, er zit een luchtje aan. En het heeft iets te maken met sport. Ja, ga daar maar eens even over nadenken. Uh, ja, heel benieuwd. Ik weet het ook niet. Ja, wat is het is wel heel cryptisch hoor. Wat het is, hoe je het kunt winnen, vertellen we zometeen. meteen. Lucht. Je. Luchtje. En iets met sport. Nou, ik snap nog steeds niet. Maar het zal zo meteen wel komen. Lucht. En iets. Oh. Oké. Okay. Oké, okay, dan hard Komt eraan zo meteen. Dat is wel duidelijk. Kies voor een vloer met karakter bij Karwei.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 Nieuw, optimaal proteïne extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Ondersteuning voor het behoud van soepele spieren... en je zenuwstelsel dankzij magnesium? Beter ga je naar kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Citraat 400 milligram tabletten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig...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 Bij u krijg je kwaliteit voor weinig.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 Jij wil een zaak waar een luchtje aan zit? Waar wacht je op? Start de vakopleiding Parfumerie. N.H.A. Thuisstudies. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker. Ah, oh, Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss Sense voor everybody. Kies een van onze 700 thuisstudies. N.H.A. Nu met gratis tablet. Het is zeel bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals Winterse Sportmode. Nu met tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Nieuw bij Burger King. Eurovlammers. Onze iconische klassiekers tussen 1 en 2 euro. Zoals de Burger King hamburger voor maar 1 euro. Ontdek ze nu.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 Half twee, goeiemiddag Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat viel op de A2. Oh, wat, wat zit er een randje op jouw stem? Zeg. Ja, ik heb toch gisteravond. Dan ben ik toch wezen zuipen met, dat, met, dat, met, dat, met het hele DJ-team. Oh, dat is te horen. Ja, en we zaten ook in een restaurant. Dan was de muziek hard. Dus dan zit je te schreeuwen tegen elkaar. Nou, dat, dat voel ik nu terug op een, op, een, op een stemmetje. Tijdens het verkeer. Ja. ja. Nou, ga maar verder dan. Uh, Waar was ik gebleven. Viel op de A2, Den Bosch richting Maarsen. Bij Oude Rijn, door een ongeval, drie kilometer en een kwartier. A27, Breda, Gorkum. Bij Oosterhout valt mee, 5 minuten. En op de A28, Zwolle Amersfoort. Bij Nijkerk. Ligt de Rotswijk op de weg 5 kilometer kwartier. En een flitser op de A6 richting Muidenberg bij 68.0. Cue en Bram. Ja, wat ligt onder het rode kleedje? We horen het na marshmallow Holy Water. You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 For the broken hearted Je, je, je, je. Vreselijk. Goed, waar waren we gebleven? Uh, Marshmallow, Jelly Roll, Holy Water, gewoon ja. een grote hit op Q. Tom en Brams, lul raak, en win wat er onder het rode kleedje zit spel. Wat een hinderlijke onderbreking van lul en win wat er onder het rode kleedje zit spel. Uh, ja, er ligt hier weer een rood kleedje met een fantastische prijs. Ik ga zo meteen onthullen en omschrijven wat het is. En mocht je tijdens die omschrijving denken, ja, dit is echt iets voor mij, dit moet ik hebben. Stuur dan dat moet ik hebben via de Q Music App. Er zat een luchtje aan. Nee, er zat een luchtje aan. En? En het had met sport te maken. Nou, maak me gek. En? Weet je het al? Ja, ik zat in de hoek van air en sport. En dus, weet niet. Jij dacht bungee jump of zoiets? Parachutes parachutespringen? Ja. Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Het rode kleedje gaat eraf. En het is een air hockey tafel. Hé. Nee. Ja, nou, niet een echt hele grote air hockey tafel. Het is een beetje een kleintje. Maar wel precies leuk. Een tafelmodel. Een tafelmodel om lekker te air-hockeyen. Dus uh, zo'n schijfje, he, die moet je dan zo uh, slaan in het andere doel. En dan glijdt hij zo, wap! Als een soort, uh, ja, hè, een beetje, ja, uh, uh, yeah, als een soort, uh, ja, hoe zeg je dat? Die ja. Ja, als een soort glim... Nou, goed, in ja. ieder geval, je weet toch wel wat Ach. een air-hockey tafel is? Ja, kom zeker, vriend. Ja, Goed, het ligt, ligt hier ieder met Dat je moet mappen met die... Met die, moet die ja, ja. ja, precies. Ja. Is dit nou iets voor jou? Stuur dan dat ik hebben via de Q-music-app. Hartstikke leuk, kan je met z'n tweeën spelen. Kleur uh, zwart. Uh, het, het scherm of het scherm. Het speelveld is wit. De puk is rood. En dat sla dingetje. Wat je je klauwen hebt. Waarmee je altijd tegen je... Oh, je tegenstanders vingers aan kan slaan. Oh, ja. uh, die is ook rood. Ja, nou maar dat. Uh, verrijdbaar, nee. Het weegt uh, 11 kilo. Ja. Wat een wazige omschrijving. Maar ja... just I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my god, oh my god, when I see you, I shoot it right. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feel Fitting, things, feel things I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes.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 Cause so my heart is hurting its more than a crush Cause i'm frozen in motion and my tells me to stop but my heart goes pam pam pam pam Bottom Go! to a Music playing. Come on, get on up. Uh. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. Uh. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Ooh zoo. We're living a heat of time. No chance to cool down. Continue to confined.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 Alarmschijf, Shakira, zoo op Q-music. Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel. Ja, dat was weer even van oud, Shakira, wel leuk hoor. Ja, lekker dat we haar alarmschijf hebben. Ja, echt leuk, liedje, ook een vrolijk liedje. Goed. Ja, we gaan weer een uh, mooie prijs weggeven die onder een uh, rood kleedje zat. Want we weten inmiddels wat het is. En dat is een air hockey tafel. Niet een hele grote, maar wel een air hockey tafel. Een tafelmodelletje. Een tafelmodelletje. Um, goed, er zijn uh, heel veel mensen die dat wel willen hebben. Maar er zijn twee kapers momenteel op de kust. En die heten Femke en Bas. Hallo. Hoi. Goedemiddag allemaal. Hey, Bas, Hoi Bas, goedemiddag. goedemiddag. Heb je een lekker weekend Bas? Vertel. Ja, zeker. Ja, wij zitten in de auto terug van een uh, familie-meeting... En uh, wij rijden nu weer richting huis. Een familie-meeting. Het klinkt bijna als The Godfather. <laughs> nee, dat idee. Nee, ja, het is uh, een wat, wat raar verhaal. Maar uh, wij hebben bij mijn oma wat spullen opgehaald. Omdat die er inmiddels niet meer is. Oh, dus alles wat wij nee. in de familie konden houden. Nee, allemaal, allemaal, allemaal goede dingen. Dus we hoeven het niet triest te maken. Oké, oké. Want jullie hebben dus op een mooie manier alle spulletjes verdeeld. Zodat het inderdaad in ja, ja, dat oh, is supermooi. Ja. Dat nou, is dat mooi is toch fijn. dat ik zo kan met z'n allen. Ja. ja, zonder gedoe. En we, met we hebben er mooi bij... Kijk, zo is het. En ja. je weet, misschien ook wel een airhockeytafel tafel. Uh, en die, ja, dat is zo, en die zo, kan je lekker modern was zij niet. Nee. <laughs> en die kan je dus gewoon ook nog uh, lekker houden. Die hoef je niet te verdelen. Maar ja, dan moet je hem eerst nog winnen. Want je, je strijdt tegen Femke. Hallo Femke. Hoi, ja. goedemiddag. Ja, hallo, hallo. Hoe is jouw dag dan? Ja, goed. Ik heb uh, rustig het huis opgeruimd. En ben nu aan school aan het werk. Dus ik dacht dat dit er even tussendoor. Ja, heb je uh, veel opdrachten die je voor school moet doen? Of hoe ziet het eruit? Ja, nee een beetje. Het is zo'n beetje vooruitwerken dat ik de rest van de week iets relaxter heb. Dus uh, ja, dat. Ja, nou lekker. En uh, yes. vanavond wel lekker met de pootjes op de bank, of dat niet? Uh, ik denk het wel. Ja, mijn vriend die wil uh, de Afrika Cup zien. Dus ik gok dat, uh, dat ik ook op de bank zit. Ja, jij zit erbij en je kijkt ernaar. <laughs> ja, maar ik vind het is wel leuk hoor. Dus het is oh, prima. Nou, dat, uh, dat scheelt. Uh, goed, ja, er staat hier helaas maar één uh, airhockeytafel. Tom, hoe lossen we dat op? Ja, jullie mogen allebei een pitch gaan houden. En zometeen in de Q-Music app opent er dan een polletje. En dan mag je heel Nederland stemmen op degene ja, die het beste verhaal had. Dus Bas, Femke, jullie moeten zieltjes proberen te winnen. Dus kom met een goed verhaal. Waarom moet jij winnen? Nou, laten we beginnen bij uh, Femke. Ja, dat is goed. Ja, Femke. dames eerst toch? Ja hoor, dames ah, eerst. Femke, vertel, <laughs> waarom wil jij zo graag die airhockeytafel? Nou, uh, mijn vriend en ik zijn uh, met carnaval zijn we twee jaar samen. En onze allereerste date was uh, naar een gamehok. Ik zal de naam niet doen om geen reclame te maken. Maar dat was onze allereerste date. En wij zijn dus allebei zwaar competitief. Dus we wilden op die airhockeytafel die daar in die Gamehog stond... wilden we allebei heel graag winnen. En... Helaas, ik moet het toch toegeven, hij heeft me op het nippertje verslagen en ik wil nu dus revanche. En hoeveel fijner is dat om thuis revanche te kunnen nemen in plaats van, um, ja, in de gamehal. Dus daarom wil ik die airhockey om eindelijk te kunnen winnen van mijn vriend. Kijk, het is ook leuk om de opdracht op te zetten, hè? dat de verliezer lekker de vaatwasser als eruit of zo. Oh, dat vind oh, ik ja. een goed idee, ja, goed. dat vind ik een goeie. Kijk, dat is ja, een goeie. <lacht> ja, en Bas, waarom wil jij zo graag die airhockey ja, mijn vrouw en ik zijn sowieso fan van spelletjes. Of het nou binnen is, buiten is, uh, ouderwetse bordspelletjes of, of dit soort dingen. Um, ja, dit vinden wij fantastisch. Uh, bijvoorbeeld bowlen net zo, ja, thuis airhockey. Fantastisch. Ik ben net klaar met het ophangen van een dartbord bij ons in de garage. Ja, om daar dan ook nog zo'n airhockeytafel bij te kunnen zetten. Dan, dan, dan gaan we haast richting een Mancave. En nou, ja, dat is natuurlijk de droom van iedereen. Ja, ja dat is het ultieme natuurlijk. Uh. Nou Kijk, het is jullie sowieso beide gegund. Alleen, ja, de luisteraar bepaalt. Er opent nu een polletje in de Q-Music-app. Dan kun je stemmen ofwel op Femke, ofwel op Bas. Wie krijgt die airhockeytafel? De meeste stemmen gelden. En dan gaan wij eens eventjes lekker door ons pannetje, hè, Tom? We gaan even die sit-down doen, hè? Zo is het. Dan zijn we over drie minuutjes terug met de uitslag. Nou, zakken. Naar ja, op, ik haal zitten. Kom, jij Zin ook, hè? Kom maar. Oké, oh, nee. ja.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 skin would tease me through the night your face, narcotic, mindful, laced, Mary J. And I call your name like an addict deep tip to cocaine, cause all the stuff is out of blame. And I touched your face, narcotic, mindful, laced, Mary J. And I called your name Michael Kirby. Down Narcotic op Je Music. Bas, Femke, zijn jullie er nog? Ja, zeker. zeker weten. Ja, jullie zijn allebei uh, nog in de race voor een airhockeytafel. Jullie hebben allebei een pitch gehouden. Uh, de stembus is inmiddels gesloten. Er is massaal gestemd, kan ik wel zeggen. Maar het valt wel echt één kant op. Oh jee, de winnaar van de airhockeytafel is geworden. Femke! Ja, wat is Gefeliciteerd. Oh, nee. Hé, hey, oh, sympathiek, wel, dank Bas. Dank We sturen jou oh. even het q prijspakket. Er zitten ook allerlei leuke Q-goodies in voor in je Menke. Kijk, fantastisch, dank jullie wel. Bedankt veel plezier ermee. Gefeliciteerd, Gefeliciteerd Femke. dank Dankjewel. wat zijn die Q-luisteraars nog lief voor elkaar. Ja, het is ongelooflijk. <laughs> ja, uh, Febke, jij wint uh, de air -hockey tafel. Oh, ben je er blij mee? Fit? Ja, heel blij. Ik kan ook eindelijk mijn vriend gaan inmaken. Oh ja, nou, pak hem hè. Inderdaad. Pak hem. Het, het gaat zo lukken. Heel erg bedankt. Dank um, jullie wel. Iedereen bedankt voor het stemmen. Nou, inderdaad, dat wilde ik inderdaad uh, vragen. Wat zou je willen zeggen tegen al die mensen die op jou ja. hebben gestemd? Ja, echt, dankjewel. Ik ben er super blij mee. Ik hoop dat jullie net zo erg ik hoop dat ik eindelijk mijn vriend kan inmaken. En uh, ja, dankjewel. Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit. Spel: your music, your music. In love. Yes. You, you Sounds better. Better with you. Got me stay. Said that you need me. His words don't ever mean it, no, they don't. So listen. Up. Goodbye. Deanna Spyro. Waanzinnig mooi liedje. Die on this hill op je muziek. Hopelijk is het nieuws een stuk vrolijker. Met onze eigen. Danny, Danny Leest het staatsnieuws. Danny, Danny Leest enkel kranten. Danny, Danny Eet bulletins. Danny, Danny Danny! Ja, er is vanmorgen een man gevonden op straat. Paniek, snel de politie erbij. Eh, er bleek alleen iets anders aan de hand. Muziek zometeen van de King of Pop. Michael Jackson komt eraan en ook Cyril. Wat betekent de laagste prijs nou eigenlijk? Als dat niet eens op het hele assortiment geldt. En wat heb je überhaupt aan die laagste prijs... als deze niet het hele jaar door gegarandeerd wordt? Kortom, waar zou je zijn...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 De nieuwe serie, Pole to Pole, with Will Smith. Vanavond, 8 uur, National Geographic. Bundels van Hollands Nieuwe krijgen supergoede reviews. De Consumentenbond geeft ons een 8.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 Maak het met parano mozzarella. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam. NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos. Dat kunnen we perfect met elkaar combineren. NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos. Geweldig idee. NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. niet mee zijn. Kies wel stranden, zandwoorden. Hectisch verkeer.